Freddy van met het NOS-journaal. Nederland kan niet alle teruggekeerde jihadstrijders preventief opsluiten. Minister van de Steur zegt dat het preventief opsluiten... in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De minister reageerde op een plan van het CDA... dat wil dat iedere jihadganger in detentie wordt gezet. Er is geen Kamermeerderheid voor dat plan. Vanuit Nederland zijn 230 mensen afgereisd naar IS-gebied. 40 van hen zijn teruggekeerd naar Nederland. Burgemeesters van de zeven gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek willen dat er dit jaar maximaal 600 vluchtelingen worden geplaatst in het voormalig asielzoekerscentrum CRAILO, het schrijft RTV Noord-Holland. Afgelopen november spraken de gemeenten nog af om op het terrein 800 tot 1200 vluchtelingen op te vangen. Volgens de burgemeesters is het draagvlak voor grootschalige opvang flink afgenomen. Het Internationaal Strafhof in Den Haag doet op eigen initiatief onderzoek naar misdaden in de Korte Oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008, om na te gaan of er misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Rusland erkende na de oorlog de onafhankelijkheid van het gebied, veel etnische Georgiërs werden uit de streek verdreven. Het strafhof onderzoekt ook mogelijke misdaden door Georgiërs. In de stad Groningen zitten zo'n 150 mensen zonder thuishulp. Door een ontslagronde bij thuiszorgorganisatie TSN zijn er sinds vorige week niet genoeg huishoudelijke hulpen meer. Die verlenen overigens geen medische zorg. TSN staat op de rand van faillissement en kan geen nieuwe mensen aannemen. Ulja Leonard Pfeiffer heeft de VSB Poëzieprijs 2016 gekregen... voor zijn dichtbundel Idylle. Die bundel zingt, knarst, fabuleert en droomt, zegt de jury onder meer. De VSB-prijs voor de beste Nederlandstalige dichtbundel... van het afgelopen jaar bestaat uit 25.000 euro. Het weer bewolkt, regen of motregen. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Waar het opklaart koelt het af tot rond de 4 graden. Morgen eerst in het zuiden en oosten bewolkt. Verder vrij zonnig en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dawn breaks over the ocean. Moonlight still on the sea. Will the waves gentle motion? Bring Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje. En geniet van de mooiste muziek. Bij ZFM Zandvoort. Will my love be Like the sun. To brighten up my life the blijft een van de mooie ballads van de Rolling Stones, hè? want daar hebben we het over. E, ja. Eentje van uh, ja, Mick Jagger die dit natuurlijk zingt. Ja, ja. Heb, nog, heb jij dit wel eens in de uitvoering van een andere groep gehoord? Of, of zanger of zanger? Angie? Ja? Nee. Nee. is niet gecoverd. Nee. Sommige nummers moet je vanaf blijven, vind ik. Ja. Nou ja, er zijn. Uh, ik maar heb een om één, keer, om één keer een band gehoord uh, die speelde nummer van de Rolling Stones. Wild Horses. En dat vind ik een heel heilig nummer. Ja. Nog heiliger als Angie eigenlijk. Ja. En um, die hadden dat als een, een B-kant, mm -hmm. zeg maar. Ik hoorde dat aan en ik denk, nou, uit dat ding. Dat, dat sloeg me tegen de borst. Ik denk, jongens, doe het of doe het. Doe het goed of doe het helemaal niet. Ja. ja. ja. Uh, uh, Willem, een lekker, lekker kopje koffie voor jou gehad. Ja, uh, lekker, ja, ja, ik lekker, jongen. Ik mis even bij de bel, jongen, helemaal. Dus, uh... Robin Gibb, een van de Bee Gees, uh, naast Maurice Gibb en Andy Gibb, uh, die al zijn overleden helaas. En uh, dit was zijn uh, uitvoering van Saved by the Bell. Uh, we gaan uh, genieten van Joe Cocker, ook weer een uh, meneer die uh, ja, helaas uh, is recent is overleden, maar wie uh, uh, bij iedereen eigenlijk... Uh, nog niet eens weg te denken als het om muziek gaat. Want Joe Cocker uh, ja, wordt nog heel veel gedraaid. En uh, dat zal ook wel zo blijven denk ik. Want de nummers die hij uh, allemaal heeft opgenomen. Soms alleen en soms ook uh, als duet. Uh, het nummer wat we nu gaan draaien is een duet. Dus uh, Joe Cocker en uh, uh, Jennifer. Uh, kan ik kan even niet op de achternaam komen. Ga ik u zo uh, melden. Ik ga het nummer draaien voor Peter Baarman uh, in Bennebroek. Up where we belong. Joe Cocker. Nou, ik weet het alweer. Jennifer Warren, zo was het natuurlijk. Met Joe Kockers samen. Who knows what tomorrow brings In a world you hard survive All I know is the way I feel When it's free, I keep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 Can be hard. Every day En geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ja, ik vind het toch wel erg prettig, luisteraars, helemaal onder deze omstandigheden... Wat er met mijn goede vriend en collega is gebeurd. Waar ik toch al 40 jaar muziek mee maak. En waar we eigenlijk dit jaar. Uh, een jubileumjaar uh, hopen te vieren. Uh, dat, dat kan allemaal nog gewoon doorgaan. Want uh, uh, ik word zo, ja, er wordt zojuist een. een uh, hoe zeg je dat? Een hart. Uh, Riem onder het hart, dat hart, hart, hart. onder de riem. Hart onder de riem gestoken. Door mijn collega Willem Bruijs. Die zegt: Van ja, uh, dat kan allemaal. Uh, als je er op tijd bij bent en het is een lichtingvraag, kan het allemaal meevallen. En dan krijg je zo weer, uh, zo weer op de ruil staan. Nou, dat hopen we dan maar. Want uh, uh, uh, ja, uh, uh, dat muziek maken. Dat, uh, muziek, nee, dat is de, de lust en zijn leven. Ja, dat voor mij trouwens ook. En voor jou ook. En, ja, uh, radio ja. maken, dat is, uh, dat, is, dat is een levensbehoefte. <laughs> geworden inmiddels? Of altijd? Ja, nee, nee ja, altijd al geweest, een beetje bij mij. Maar goed, ja. uh, de laatste maanden, dat ik bij Wem zit, is het helemaal, uh, ja, eerst muziek, dan koffie. En het is altijd andersom geweest. Ja, ja. ja. Ik loop ermee bij een dokter. Ja. Uh, ja. De Dokter en de Savannah Band. Er ja. schijnt helemaal geen dokter te zijn, maar gewoon een band. Dus weer muziek. Okay. Dus een lare wal. Ja, ik zag jou laatst, Willem. Dat ja. had jij niet door. Dat zag ik jou ook lopen in de streets of London. Ja, dat klopt. Ja, en, en er was een meneer die, die liep om jou heen te dralen. Rotja, Witteker. Ja, ik ken hem. Heb je de oude man in de sluiste markt gezien? Kicking up the papers with his worn out shoes. In his eyes you see no pride hand held loosely by his side. Yesterday's paper.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 Same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim while his teacup each tea lasts an hour. Then he wanders home alone. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun doesn't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London I'll show you something to make you change your mind Have you seen the old man outside the seaman's mission Memory fading with the metal ribbons that he wears In our winter city, the rain cries little pity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 Ja, Toevalligerwijs, Willem, was er van de week een uitzending op televisie met allemaal jonge lui. Ja. Die ook uh, uh, uh, werden gedwongen. Uh, uh, uh, die jongen van Van der Geest, die Hugo, Ja, ja, Dennis. Dennis van der Geest. Ja. Ik het programma. Die, die jonge lui, die, uh, uh, uh, als ze aan het programma wilden uh, blijven deelnemen, moesten ze ook uh, een, een, een, een nacht ervaren als. Uh, op straat slapen, zeg maar. Okay. En die werden erop uitgestuurd. En die, die moesten dan ook eerst uh, zien aan... Ik uh, zonder geld. Hè, dus om voedsel zien te komen. Yeah. Of een geld zien te komen. Dus bedelen. Of, yeah. of, of uh, zo een winkel binnen... Uh, een horeca, uh, een binnenstappen. En dan vragen om, uh, uh, om de restjes voedsel en zo. Yeah. Uiteindelijk lukte dat helemaal niet. En toen kwamen ze een andere zwerver tegen. En uh, daar kregen ze dan een, uh, een plastic zakje met, met broodjes van. En waren helemaal dolgelukkig Dat dus ze die broodjes kregen. Ja. Yeah. En toen bleek daar. Uh, toen maakten ze het dat open. Dat, dat zakje, er zaten ook wel broodjes in. Maar die waren allemaal bedorven met, met schimmel. En ja. En, maar ja, dat doet me. Dit, uh, als je dit melodietje dan hoort. Uh, van Roger Whitaker. Streets of London. Ja. Ja, er zijn zoveel mensen die toch op straat leven. Zijn er. Er, zijn, er zijn ook mensen die, die dat uh, met succes doen. Dat wil zeggen, tussen aanhalingstekens ze natuurlijk. Maar die toch, toch in slagen om. Uh, om te overleven, ondanks alles. Ja, maar ik vind, ik vind het sowieso. Uh, humaan gezien. Kijk, iedereen, iedereen die zegt altijd wel van... ja, je maakt zelf de keuze om op straat te leven. Nou, daar geloof ik dus niet in. Het zijn vaak de omstandigheden hè, die dat bepaal. Ja, nou ja, er zijn mensen die... Het begint vaak met uit huiszetting. Dat ze een baan kwijtraken, hypotheek niet meer kunnen betalen. Weet ik veel wat. In echtscheiding. Eh, de mannen komen op straat terecht. Eh, nou ja, ik, ik denk wel eens... Er zijn een heleboel mensen die... die die, die lopen te klagen. We hebben een mooi huis, twee grote auto's... en uh, uh, uh, 22 kinderen, uh, weet ik veel. Ja. En die mensen die, uh, die, die lopen maar gewoon te klagen en te klagen... Uh, dan denk ik bij mezelf, kijk eens om je heen. Kijk, kijk eens naar de maatschappij, kijk eens naar de medemensen om je heen... en dan hoef je helemaal niet zo ver te kijken. Dan zie je dat allemaal wel. En dan denk ik bij jezelf, als je dat ziet... geen reden om te klagen. Nee, dat hebben wij sowieso natuurlijk niet. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee. Maar uh, ik moet je wel zeggen dat de omstandigheden... zoals die nu op ons afkomen... Uh, ik heb niks, uh, jij wordt er dagelijks mee geconfronteerd vanwege je werk, met, met vluchtelingen ook en zo. Mm -hmm. Maar ik, ik heb ook niks tegen die mensen, maar die cultuur die integreert natuurlijk van zijn levens nooit, dagen nooit in onze cultuur. Mm. Kijk, uh, ook de vriendelijke, uh, uh, noem ik maar even moslims, de vriendelijke moslims zijn homo -haters. Uh, vanwege, dat, vanwege ja. hun religie, weet je wel. Dus, ja. dus, dus even als voorbeeld. Dus, maar er zijn tal van uh, zaken in hun cultuur, in hun religie... die, die de normen zoals wij die uh, nastreven als samenleving... Die, die zich niet verenigen en die laten zich ook niet verenigen. Zeker niet op korte termijn. Nee, nee, nee. Dus, dus je blijft altijd twee groepen houden. En zolang, zolang je nou maar dingen van elkaar accepteert... dan gaat het nog wel. Maar als je natuurlijk... Uh, nou ja okay, je, geeft al aan, je geeft al aan, je zegt al van, van God, ja, ik zit er dagelijks in door mijn werk en, ja. en, en ik zie dus, dus in, in een, een groot complex, hè, want het is uiteindelijk wel um, bevolking, lopen, uh, mensen lopen uit Eritrea, uit Libanon, uit, uit Syrië, uit China, uit Rusland. Um, dan maar de, heb je het dan ook over, over ja, oorlogsvluchtelingen? Nou ja, die mensen gaan met de stroom mee? Ja. Ja, en, en, en ik de, weet niet of ik dat woord mag gebruiken, maar je hebt, je hebt dus echt oorlogsvluchtelingen, maar je hebt ook gelukszoekers. Ja, nou ja, ja ook niet onbegrijpelijk natuurlijk. Nee, natuurlijk. Kijk, eigenlijk... als je voor jezelf graag een beter leven wens, dan is daar natuurlijk wel de kans om uh, te zeggen van ik ga met de stroom mee en dan we gaan we kijken hoe het schip uh, strandt, want zoals ik nu leef is het ook niks. Dus nee, ik, ja. ik, ik kan me daar wel wat, uh, wel wat bij indenken, maar... Um, uh, maar denk jij nou, als, want het is natuurlijk een Nederlands probleem... het is uh -huh. een Deens probleem, een Noors, probleem... nou ja, al die landen om ons heen, Duitsland natuurlijk. Niet te vergeten, denk jij nou dat als er meer landen in Europa zouden zijn... die medewerking verlenen aan het opvangen van die mensen... dat dat allemaal wat, wat beter zou verlopen? Want je, zegt, je kunt wel zeggen, ja, er is ruimte genoeg op de wereld. En, en als, als je alleen al door ons, door ons polderland rijdt rijdt met de auto... en je kijkt links en rechts om je heen... Dan zie je uh, wijnlanden, uh, soms zie je huishuil in de verte. Dus is nou best kijk, ik, ik kan, het, ik kan het dit, uh, dit wel opstellen. Ik, ik bekijk het misschien wat anders als, als iemand die de mening van, zijn, van de televisie of haalt. Of van de krant, kranten of radio wat dan ook. Maar, maar wat, ja. ik, wat ik dus gewoon die, uh, zie van heel dichtbij. Dat is dus uh, mensen die dus hun land ontvlucht zijn. Dat is één, dat is al erg. Punt twee is dat hun gezin hè? daar nog zit. Vaak. Ja. Ja. Het gezin is uit elkaar getrokken en het gebeurt wel dat de moeder en de kinderen bijvoorbeeld in, uh, in, in, in, in Zweden zitten of in Duitsland zitten of wat dan ook. Terwijl de man in Nederland zit ja. en die man die heeft gewoon niet de mogelijkheid nee. om zijn vrouw en kinderen te bezoeken. Dat lukt gewoon niet. Nee. Dat, is gewoon, dat is gewoon heel erg moeilijk is dat. Ja. Ja, dat is uh, naast... Uh, dit, dit, je, dit, dit probleem, dit kunnen wij in de microfoons niet oplossen. Dat, dat, dat lukt niet. Ik bedoel, de halve volkstam zijn er allemaal bezig om oplossingen te bedenken. Maar, mm -hmm. maar ik heb wel zoiets van, uh, zolang dat die mensen hier zijn... We hebben ze hier naartoe gehaald. Uh, ik vind wel van, uh, we moeten gewoon zorgen dat die mensen niks kort komen. Nou, je hoeft ze niet in de water te leggen, maar ja. je, hoeft niet, je moet ze niet in de kou laten staan. Nee, maar we hebben ze hier natuurlijk niet naartoe gehaald. Nou, nee, maar goed... Maar, maar het is, het is, het, ja, het is natuurlijk, uh, in de eerste plaats een economisch probleem. Hè? Het is een economisch probleem, ja tuurlijk. He, want, want we kunnen natuurlijk met z'n allen uh, uh, de kosten, uh, op termijn in ieder geval, en zeker als er nog meer komen, kunnen we natuurlijk met z'n allen nooit ophoesten. Uh, uh, misschien gedeeltelijk wel, maar het, dan gaat ook natuurlijk de kosten van onszelf. En wij zijn natuurlijk wel zo uh, verwend... Want dat gaf je net ook al een beetje aan van... Uh, ja uh, Als je om je heen kijkt, uh, besef je pas hoe goed je het eigenlijk hebt... met je twee auto's en je... Hè, en noem het alles maar op. Maar, maar uh, uh, als, je, als je moet gaan delen met die mensen... want daar komt het eigenlijk op neer... dan, dan zullen wij ook... Uh, het, is, op, het, is, het is gemeenschapsgeld. En of het nou of je nou praat over een Nederlands gemeenschapsgeld... of over Europees gemeenschapsgeld... ja, uiteindelijk zijn wij zelf die het betalen. Ja. Uh, hoe je dat went of keert... Uh, ja... Want als ik bijvoorbeeld over mijn eigen kinderen heb. Ik heb er twee die al, al uh, maanden, jaren op zoek zijn. naar redelijke woonruimte. Nou heeft mijn jongste Teller woonruimte in haar noord gevonden. Die betaalt voor een, voor een klein zolderkamertje van drie bij drie. betaalt die 4,500 euro in de maand. Uh, en, en als dan zo'n asielzoeker. of zo'n vluchteling. of hoe je het wil noemen. Uh, een, uh, een, een volledig huis uh, krijgt toegewezen. Uh, omdat die vluchteling is, dan. dan ja, dat, dat strookt ook niet met elkaar natuurlijk. Het, nee, nee, nee, nee. Dus die, die verdeling is, is, is, uh, lijkt althans uh, onevenredig, oneerlijk. Ja, dat, dat, ja dat, dat is het ook. Maar goed, de is, is gemeente, gemeente bepaalt, de overheid bepaalt uh, hun, hun richtlijnen op hun zeggen van... Uh, uh, zo en zo gaan wij dat doen. en uh, je weet, Ik ken het verhaal daarachter niet. Hè. Mm -hmm. ik, ik zie, ik zie uh, bij... Uh, daar werk ik, zeg maar. Dat, uh, dat is. De ene dag is het leuk, en de andere dag dan kom ik daar weg. En dat ik bij mezelf denk: ga eens even in een hoekje zitten en stil zitten janken. Want dat lijkt helemaal nergens op. Nee. Nee, dat is. Uh, overigens, uh, ja. uh, ik heb jaren geleden eens bezoek gehad van jouw over getuigen. Oh. Ja die, ja, die mensen heb ik wel eens binnengelaten. om gewoon dat verhaal maar eens aan te horen. Want ja. die, he, die komen dan tig keren bij de deur. En, ja. en die voorspelden wel ja. dit. Exact hoor. Dus, dus ook van: ja, er zal geen land meer op de wereld zijn waar mensen vredig met elkaar omgaan. Overal oorlogen. Ook, ook ons land zal ermee te maken krijgen. Ja, maar is, is de wereld ooit anders geweest? Nee. Voordat de, voordat de, voordat de vluchtelingen kwamen, hadden wij andere problemen. Ik bedoel... Ja, nee, maar, maar zo extreem als nu. Is, is, niet dat ik nou uh, plotseling je getuige ben geworden of zo. Nou, ook... ik, had laatst, ik had laatst een, een jehova Getuige uit Antwerpen aan de deur. Oké, okay, echt. Maar ga je nu een grapje maken? Of is het... Nee, nee ja, ik ben al als er serieus is hier. Want <laughs> ik kon er namelijk zien dat hij een, een, een jehova getuige was uit België. Want? Heel de vingers tussen de deur. <laughs> ja, Ik had ook dat er een jehova getuige die ging wat lopen. Oh. En? Ja, nou, was leuk natuurlijk, uh, de wadden en uh, laarzen aan en zo, en, want ja, je moet bagger door die modder heen. Op een gegeven moment uh, uh, komt het water uh, tot de enkels te staan, dus zegt die, die gids, die zegt van ja, uh, nou moeten we toch terug. Want uh, over uh, een uur of zo, dan staat het water uh, uh, eigenlijk boven onze kop ja. en, en we zitten heel ver uit de kust dan moeten we zwemmen en sommigen zullen het halen, maar anderen die zullen dan verzuipen. Dus het is beter om nu terug te gaan. Nee hoor, zegt die hoofdgetuige. Jehova is bij me, dus ik, ik, ga gewoon, ik loop gewoon door. Ja. Nou, Eigenwijs is het. Hmm. Nee, ik ga gewoon door. Hmm. Nou, die overgetuigen loopt door, de rest gaat terug. En uh, even later, uh, ja, het water tot aan zijn knieën al. Komt er een bootje langs. Meneer, kom nou aan boord, want uh, ik weet niet of u het ziet, maar het water stijgt. En als u zo door blijft lopen, ja, dan gaat het mis. En dan, uh, ik weet niet hoe goed u zwemt, maar dan loopt u ernstig risico om, om te verdrinken. Ja. Maar waar zit die overgetuigen, getuige, mij kan niks gebeuren. Jehovah is bij me... Ik ga gewoon door, ik geniet hier. De ja. Jehovah-getuige loopt door, in water tot aan zijn schouders. Weer die man met het bootje, kom nou aan boord. He? Dat gaat echt mis met je. Ja. Nee, zegt die jehovah Niks aan de hand. Nou, in ieder geval, om een lang verhaal kort te maken. Hij verdrinkt op een gegeven moment. Hij komt in de hemel bij Jehovah. En ja. hij zegt tegen Jehovah: Nou, wat je me nou levert. loop ik mijn hele leven, of een groot deel van mijn leven, met de wachttoren. en al die mooie lecturen langs de deur. Ik probeer mensen te bekeren. Mensen te laten inzien hoe, hoe liefdevol jij bent en je laat me zo verzuipen, zegt je over je monisseur. Ik heb twee keer een bootje langs gestuurd. <lacht> First Time ever I saw your face werd bezongen door uh, Roberta Fleck. Trouwens. Uh, uh, uh, ook, ook George Michael uh, uh, heeft dat opgenomen en doet het ook fantastisch mooi hoor. Ik heb een verzoekje: Peter Bareman uit uh, Bennebroek. die is een beetje aan het fantaseren. En dat wil hij ondersteunen met een nummer van uh, Earth, Wind en Fire. Fantasy, Fantasy hè? Ja. ja, maar je moet niet alles uit de social gaan draaien, Want daar heb ik volgende week <laughs> niks meer. Natuurlijk. Ja, het wordt gevraagd, het komt gewoon door, het is gewoon jouw invloed. Zou dat zijn? Dat ik hoop zijn. dat het een positieve invloed is. Peter man? deze is voor jou, jongen. Ja, het is voor Pidi uit Bennebroek moet ik erbij zeggen. Nou, Pidi. Oh, PGD. PGDG, al oh, PGDG. Oké, okay, nou. Als het goed lees nu hoor. hoop dat ik het goed uitspreek, Peter. Iverman has a place. In his heart there's a space. And the world can't erase this fantasy. Take a ride in the sky on a sheet. Ik denk dat ik eigenlijk moet zeggen P-J-D-G P -P uit, uit de Bennebronx, zo is het. Een grote fantasierijke wereld leven we in. Ja, uh, Earth, Wind en Fire. En uh, ja, een beetje gepikt van jou. Je nee, dat mag. Nee, nee. nee. Ik, <laughs> ik zeg altijd, mijn, ja, mijn en... vader zei altijd een goed voorbeeld doet volgen. Ja, dit was overigens een verzoek natuurlijk van, van uh, iemand uit Bennenbroek. Uh, hij wil niet meer dat ik zijn naam noem, nou, dat ga ik dan niet meer doen. Ik, hij, nou, hij komt uit de Bennen Uit De Brennen dan, ja. dan niet toevallig een PJ, PJ. PJ DJ. PJ DJ. Ja, uit de Bennen zo is het. Ik ja. heb wel een DJ PJ, ja. maar dat is DJ Pieter Jan. Ja. Nou, dat zal allemaal oh, niet weten. ik Kijk nou, wie komt er nou plotseling binnen? Suddenly. Er komt hier, ja, Billy Ocean. Hé, hey Billy. Hé, <laughs> hey man.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 Soudly werden wij verrast met de, met de komst van uh, Billy Ocean. En Willem, uh, jij hebt van uh, Dolly nog wat te goed. Oh? Omdat jij haar een speciale dienst hebt bewezen. We gaan daar verder niet op in. Maar het dat was is wel heel, heel raar zeggen. Mag ik dat zeggen? Ja. Een speciale dienst hebt bewezen. Dat nou. zeg je toch niet? <laughs> Nee, maar goed, ja, ga, verder, en ga, en ga verder natuurlijk. Dat jij iets voor hebt, haar he heb Oh, kleine niet? moeite, groot plezier, geen punt. Nee, Oké. Okay. Hmm. Maar uh, als dank wil ze jou uh, offeren met een mooi stukje muziek. Nou hadden we het eerste uur hebben Sting gedraaid met Fields of Gold. Ja. Yeah. En we hebben de luisteraars min of meer beloofd dat we in het tweede uur ook die uitvoering van Eva Kessel zouden draaien. Ja, dat is leuk. Oh, nou krijg jij uh, van, van uh, Dolly iets aangeboden muzikaal. Dus uh, kunnen we dat uh, uh, verenigen? Die, uh... Ik, uh, ik denk dat er wel een samenspel die gaat plaatsvinden, ja. Nou, kwam muziek dan, kwam muziek, kwam muziek, kwam muziek. muziek, ja. Oké, okay, ja. voor Willem Bruis, luisteraars, speciaal het bruisende plaatje Fields of Gold van Eva Cassidy. I, I feel good. fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold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 Ja, je zei het terecht, een, een nog mooiere uitvoer ja. als uh, die van, van Sting. Ja, uh, speciaal, kijk, dat speciaal dat er wat uh, gedraaid wordt, uh, aangevraagd wordt door, door Mama ZFM bene. Ja. Dat vind, ik, uh, dat vind ik sowieso een eer. Uh, um. Ja, Dolly, Dolly heeft ook een hele pad smaak uh, wat muziek betreft. Dolly en ik hebben bijvoorbeeld allebei een, een haat-liefde verhouding met het nummer van, uh, ja, van Bob Marley, No Woman or Cry. Ja. Um, we hebben allebei uh, ons eigen ding aan. Uh, wel los op zich. Uh, uh, los van elkaar, maar. Mm -hmm. um, ja, uh, Dolly. Die, die draait van. Ook muziek En ik denk van, van. Mens, waar haal je dat vandaan? Wat ja. mooi. Ja. Maar ja, dat is Dolly. Ja, zij heeft thuis heeft ze een kast aan jongen. Van met CD's. Daar word je helemaal koud van. Honderden CD's. Nee hoor. Oh, wat zei dat? Ja, ik fantaseer maar weer wat. Ja, ja nee, nee, komt nee. Over, over CD's gesproken. Mag ik, ja. mag ik wel eventjes uh, iets doen? Want uh, de tijd is running natuurlijk. Ja. Zaterdag aanstaande. O, ja! Ja, donders, ja. Raadje, plaatje! Ja. Nou, oh, ik dacht, uh, Suzie, oh, we zijn er niet begonnen. Uh, ja, inderdaad, bij uh, Café 4 vanaf acht uh, uur is dat. Hmm. En vond, dan... je, vond je er vanavond ook al vier uitzien? Ik dacht, nou, Willem komt vier binnen ja. en die gaat vijf naar buiten. Ik ga zeker met vijf <laughs> naar buiten. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar er is in ieder geval een, een, een soort radio-quiz. Ja. En um, dat is eigenlijk, ja... Degene die het bedacht heeft, ik weet het niet, maar... ZFM against the world. Ik vind, dat, ik vind dat toch wel een beetje hoogmoedig. Hoogmoedig en... En, um, en wie zijn ze, onze tegenkandidaat eigenlijk? Nou, dat kan iedereen zijn, ik weet het niet. Oké. Okay. Ik weet alleen, ze hebben mij gebombardeerd door Captain Bruist. Ja. <laughs> ja, ik heb, heb het niet, ik heb het ook niet bedacht. En... Um, nee. Om het nog wat zwaarder te maken zeiden ze tegen mij, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, I, ik noem liever geen namen, bijvoorbeeld uh, uh, uh, Rob en Albert-Jan. Ja. Die uh, legt nog eens een keertje extra op de schouders van, uh, van Willem, wij zijn zes keer achter elkaar, hebben wij gewonnen. Nu ben jij de captain, dus... Het wordt zeven keer nu. Ja, ik weet het niet. <klaars> weet het niet. Kijk, jij weet een heleboel van muziek en ik weet er wel ietsjes van en... Uh, ja, ik weet wel een heleboel van muziek, maar ik weet bijvoorbeeld wel uh, de namen van bandjes en zangers en zangaressen. Dat is maar, ook, maar, gevraagd. Dat ook gevraagd, dat wordt ook gevraagd. Jawel, maar, maar welk jaar het dan bijvoorbeeld is? Je ja, maar dat is niet belangrijk. Het gaat om de artiest ja. en het nummer, het jaar niet. Oh, oké. Okay. Je hoeft niet helemaal geen details van uh, waar is hij geboren... En, uh, wat, wat, en hoe heet ze schoonmoeder? En waarom ja, houdt ze, uh, ze niet van Brinta? Ja, ja, ja. ja precies. En Atina uh, ja. nou Boerkel, of was het liever Zuurkomen? en zo. Ja, hij had wel of dat geen worst bij, zeg van. maar. Maar ja. nou, met de mannetjes wel, met de vrouwtjes niet. Ik ja. wil er niet eens aan denken. Nee, nee, nee, nee. nee, hey, nee. Ik wou jou uh, uh, nog een mooi nummer laten horen met Eva Kessedy. Want we zijn nou toch bezig met Eva Kessedy. En, ja. en dat, dat verveelt nooit. En het is voor dit programma bij uitstek geschikt. En dat liedje heet You Take My Bread Away. En dat past nog precies tot de klok van 12 uur. Luister naar dit nummer. Prachtige teksten. en nou, Prachtig nummer, vind ik. Ik ga luisteren, joh. Sometimes it amazes me. How strong the power Take my Bread Away. Nou, die uh, draaide ik dan speciaal voor mijn uh, lieve vriendin Yvonne. Want uh, die heeft ook af en toe de neiging om uh, mijn adem te doen stokken. Ja, en, ja, ja, ja. Zo lief is ze voor me. En, uh, maar ze misschien zet... moet jij dan eens een keertje niet je hoofd in de koelkastdeur doen. <laughs> <laughs> want, want dan zei, vergis je gauw natuurlijk. Yvonne, je vergis je gauw natuurlijk. Ja. <laughs> uh, nee, maar het is haar gegund. En uh, ik weet dat ze straks weer op me wacht met zo'n lekker kopje thee. En, oh? Uh, ja, dat is altijd vaste prik. Als ik van de radio thuis kom, dan, uh, dan uh, word ik gewoon uh, verwend, zeg maar. Ik word ja. altijd verwend. Als ik dat uh, zou doen, dan, dan zeg ik, voor een wat kom je doen? <laughs> ja. ja. Nee, maar ik word altijd verwend, hoor. Dus, uh, ja, nou, ja, goed, uh, dat mag, mag gezegd worden. Tuurlijk. Ik, uh, ik ga eruit met header, dat doe ik altijd, want dat is een instrumentaaltje. In en, uh, want we gaan uh, uh, ja, naar, de, naar Niels toe, van twaalf uur. Ik zal vijf dus... minuutjes blijven, maar goed, uh, toch de volle twee uur bij je gezet. Nou, gezellig, Willem. Mooi. ja. Alleen is mag alleen, hè, toch? Ja, ach. Dank voor je uh, komst naar de studio. Of voor, dat je gebleven bent, laat ik het maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. Doei, doei. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...